Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet meer worden gedaan om probleemgokkers te beschermen. Dat zeggen Holland Casino en Toto in het AD. Ze vinden dat er voor jongeren een maximum speelbedrag moet komen. Mensen die er overheen gaan zouden tijdelijk een speelverbod moeten krijgen en op gesprek moeten komen. Het is maar de vraag hoeveel boeren zich laten uitkopen om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Het kabinet hoopt dat duizenden dat zullen doen in ruil voor geld... Maar in een nieuw advies staat dat het kabinet te positief is. Lang niet alle boeren zien zo'n uitkoopplan zitten. En treinreizigers tussen Amersfoort en Zwolle zitten vanaf vandaag in een langere trein. NS zet de dubbele intercities in omdat er tot minstens half december geen treinen rijden tussen Lelystad en Dronten. En moeten mensen dus omrijden via Zwolle. Vanaf volgende week gaat er ook, gaan er ook meer treinen rijden. Knap irritant als je terugloopt naar je fiets en die ineens weg is. Vorig jaar zijn er meer dan 700.000 fietsen gejat, blijkt uit CBS-cijfers. Bij sommigen werd hij zelfs vaker dan één keer gestolen. Verslaggever even rollbouw. Vroeger gaan mensen of hun fiets wel eens weg was. Was het een dure fiets? Ja, een paar duizend euro. Ja. Een paar duizend euro? Ja, een hele bijzondere fiets. Zeker. Wat voor een was het? Een racefiets. Hoe kwam dat? Waar had u hem staan? In de stad. Ja. Aan een ketting. Dubbel of slot. slot? Dubbel op slot? Bent u wel eens een fiets kwijtgeraakt? Ja, vaak. Vaak? Ja. Hoe vaak? Ja, wel een keer of drie. O, ja? vier? En ook doen steeds minder mensen aangifte van fietsendiefstal. Het staat namelijk niet bovenaan aan het lijstje van de politie. En er wordt lang niet altijd iets met die aangifte gedaan. Het weer nog een prima herfstdagje. Oh, het is overal droog en er is af en toe een zonnetje. Er zijn wel steeds meer wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is momenteel file rijden op de A10, de Ring van Amsterdam... vanuit het noorden richting het zuiden. Dat komt vanwege een ongeluk bij knopend Amstel. De file begint bij afrit Volendam...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 En uh, nou, we gaan een ja, leuke jouw uitstelling is, maken. Uh, Gerloogman die gaat Nog ook steeds? presenteren. De muziek is uitgezocht door uh, onze grote vriend Koor Draaier. Geniet er vooral van, doet ook de techniek. En uh, nou ja, we gaan, we gaan beginnen met uh, Maaike Koper als het goed is aan de telefoon.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 Uh, ja uh, want, want uh, dat is wat, niet wat je wil nee want de voorbeelden waren aanwezig hè? ook die uh, Galileestaten staten tegenover de de ja precies die werd uh, ook gekocht en later uh, ja, met, met zeer veel uh, met een heel hoog bedrag ik hoorde zelfs bedragen rond de 2500 uh, ter huur, huur aangeboden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 Nou, dat geloof ik wel. De, de, de, wat Hans net noemde, de, de leestaten, dat was volgens mij de laatste keer. Daar had de gemeente nog geen grip op. Want mm -hmm. zo'n plan, hè? Ik bedoel, voordat ja. je van een plan tot ontwikkeling komt, dat duurt echt jaren.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 Ja, dat is die opkoopbescherming. Die dus opkoopbescherming en, uh, en uh, daar ben je tegen... Ja, ja daar en ben je tegen af... gegaan met een amendement, hè? Dat klopt. Ja, ja, ja nee, dat klopt. Ja, sorry, ik, ik, wilde, ik, wilde, ik nee, wilde het al gaan uitleggen. <laughs> Oké, okay, met... nee, begrijp ik. Je merkt waar mijn, waar mijn uh, passie zit. Ja, ja, ja nee, ik kan me dit, helemaal de... voorstellen. Uh, Super uh, enthousiast. Ja, nee, nee, <laughs> nou, maar goed, vorig jaar heeft de, de, de, de regering besloten dat dit mogelijk is. Want je grijpt in op de markt.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 En zorgen dat je daar nog even een knaller maakt van woningen. Ja, dan ja. dat je alle open plekken gaat inbreiden. Nee, dat want dat is ja. ook niet wat je moet doen. Nee, nee, nee. Maar ja goed, het is, het is natuurlijk lastig in instandvoort. Inderdaad, wat je al zegt, je, je hebt heel weinig ja. ruimte om te bouwen. Ja. Maar ja, er zijn en, misschien, wel heel... en misschien moeten we die discussie dan maar eens aan. Ja. Tot, hoever, tot hoever wil je het nou volgen? al je mm -hmm. ja, ja. Ja. Dus wat mij betreft echt wel de discussie die we moeten voeren. Ja, ja. ja er, zijn, er zijn toch wel initiatieven waarvan je denkt van... Uh...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 Nou, dat is echt ja, dat wordt een zaak. heel mooi project. Heel zaak. Ja, ja, dat duurt ja. nog heel even. Want ze ja. willen eerst uh, in Noord hebben ze ook nog de, uh, die grond. Ja, ze moeten ja, en no een bedrijven verhuizen natuurlijk ja, klopt, naar Noord. Ja. Ja. Ja. Maar ja, er is natuurlijk nu dat weer... Al, uh, goed. Ja. Er zijn weer ja. mensen die je die, die bezwaar hebben aangetekend Omdat uh, ja. Ja, ja, dat, dat is ook een van de... Ja, van dat is werkelijk allemaal. Die procedures duren ongelooflijk lang. En als het gaat om uitzicht, daar heb je...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 En dan kun je gewoon als je je eigen proces daar heb je invloed op en daar moet daar moet inderdaad de, de ja. snelheid. Op. Nou ja, er is dus natuurlijk een, is. Een, ja. een speciale wethouder voor aangesteld, hè? Peter Kramer die dat ja. moet ja. doen. Ja, dus, Kramer dus, is de wethouder projecten ja. en uh, op zich. Uh, uh, Vorig jaar, vorige periode was dat verdeeld. Ja. Ik ben, en uh, misschien is dit ook wel een betere oplossing. Ja. Het is natuurlijk ja. wel iemand die, die komt uit het wereld, Uit de wereld van en, de, de huisgebouw uh, ja. Dus daar mag je ook van verwachten dat hij daar... Uh, dat hij daar met zijn kennis en kunde inderdaad uh, de maar, snelheid in kan brengen. Maar Maaike, de toewijzing van uh, appartementen en woonruimtes... En, en, uh, uh, gaan die dan niet meer via de makelaars? Uh, voor bedoel je? Ja. Ja, Vaak dat, wel, kan, dat ja. kan al...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 Nou ja, dan heb je die doorstroming die je wil. Ja, ik begrijp en, en, en daar moet ja. je dus goede afspraken over maken. Ja. Nou, daar wens ik je, je heel veel succes mee, uh, Maaike. Hoogste, ja, nou, He? dankjewel. Nou, je wou je nog wat zeggen, of niet? Nou ja, als je het overlaat aan de hoogste bieren, dat zou mijn slot... Uh, zien ja, zijn, dan zijn er een aantal mensen gewoon die altijd naast het net zijn. Dan... Ja, absoluut. Achter het net. Ja. Nee, prima. <racht> Helemaal goed, goed go Maaike. Maar ja. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd en uh, nog een heel prettig weekend en uh, we spreken elkaar uh, binnenkort. Yeah? Dankjewel. Oké, tot ziens. dag.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 Of the jungle They're on the hot sand And in the bungalow Our monkeys play above us We make love Now I'm not the type oh. To let my dick shots like of my imagination easily oh. You know that's just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 Die nu reservist zijn, hoe ze dat ervaren en wat het inhoudt. Dat zijn dus jonge veteranen. Dat zijn het... jonge veteranen. Ja. En uh, aansluitend hebben we een, een blauwe op. Een blauwe op. En en is een al... blauwe op? In die maaltijd. <laughs> Oké, okay. zem... ja, dan wist je dat niet. Zeker nee. die heeft. Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> Ik ook niet trouwens. En Spronkel nee. komt bij de marine vandaan, blauwe op. Oh, wat <clears throat> Ja. En, uh, en wanneer zek... ben je veteraan? Wanneer ben je veteraan? Je bent veteraan als je in buitenland. <coughs> dienst hebt gezeten en je hebt aan een missie meegedaan in oorlogsgebied of in dit geval was het dus ook ja wij zaten ook in, in oorlogsgebied alleen we moesten twee partijen uit elkaar houden ja ja en, en dan was het kom je aanmerkingen voor de uh, en waar heeft u zelf gezeten Libanon en wanneer was dat rond uh, welke periode in de uh, jaren tachtig denk ik ja ik ben in januari 80 op de verjaardag van mijn moeder ben ik naar uh, Libanon gegaan uh -huh. en daar heb je hoe lang gezeten zes maanden zes maanden zo en een hoop gezien waarschijnlijk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 Oh, op die manier. En we zijn toen naar het strand verhuisd en uiteindelijk zijn we bij de terechtgekomen. terecht gekomen. Ja, ja. Hoeveel, ve zo. hoeveel veteranen zijn er eigenlijk nog in het Ja, ik heb geen idee. Nee? Ik denk, als ik moet gokken, een, ik denk nog een 60. 60 toch wel? Zo. Dat ja. best, best veel. Ja. En komen maar niet, jullie, in, kom maar niet iedereen komt. Nee, maar komen Weet jullie is, wel vaak bij elkaar of iets? Of, uh... Nou ja, je hebt een bepaalde mensen die je regelmatig ziet. Mm -hmm.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 ja, dat is ja, het is toen in het leven geroepen door uh, Nick Meijer, Ook uh -huh. okay. Niek Meijer, inderdaad, ja. ja, ja, ja. En uh, Molenburg die heeft het uh, gewoon doorgenomen Overgenomen, ja. ja. overgenomen. En uh, die vonden het ook een uh, goed plan, dat lijkt me wel uh, terecht ook. Nou ja, als het er is, niet meer... Uh... Nee, ik weet ook moeilijk weer helemaal af De veteranenstatus uh, mag best wel wat aandacht hebben. Mm, ja. Absoluut, absoluut. Ga jij, want in, juni, in juni is de Nationale Veteranendag, hè? Graag. Ja.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 En, en de koning de hand schutten, of Nee, nee, nee. Nee? <grijpij> nee. Zo zit ik niet in elkaar, dat hoeft voor mij niet. Nee, hij ook niet trouwens hoor. Maar, uh... nee. <grijpij> maar, nee, maar, ja. Er zijn wel mensen die vinden het prachtig. Ja, die maar... vinden het mooi natuurlijk. Hè? Ja, krijgen ze maar een schouderklopje, dat vinden ze ja. ook wel. Ja. Maar zo zit je niet in elkaar. Maar dan gaan jullie met een groepje standvoerders heen. Dan, en dan, uh... Ja, soms spreek je wat af. En anders kon je elkaar daar wel tijd. Ja. Iedereen heeft natuurlijk weer bij een andere groep gezeten ja. En die probeer je weer ja. Ja. op te zoeken. Wat is de grootste groep veteranen? Ik denk toch Libanon waarschijnlijk. Er zijn de meeste Nederlanders.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 Het uh, oudste die komt is die uh, 100. Die komt ook. Ja. Wat goed. Die komt. Uh, de laatste jaren komt die uh, gewoon elk jaar. Wat tof. Leuk. Met ah, ja. uh, een van zijn zoons of met allebei. En dan, wat, uh, wat leuk. Ja, misschien uh, nemen de krachten wat af. En die heeft natuurlijk de, hebben. de tweede wereldoorlog meegemaakt en ja en, en uh, ja. In Indonesië. En dan waren het een paar jaar geleden toen met die met die coronatijd hebben we ook nog uh, was er geen uh, veteranendag. Want toen hebben we hebben de maaltijden rondgebracht in die. Jips. Oh, helemaal. Wat goed. Ja. ja.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 Nou, helemaal top, toch? Dan kun je ja. altijd euh, te te tegen je kleinkinderen zeggen van... Uh, ik heb ja. een <laughs> Nobelprijs voor de vijf. ja. ja. Nee, Dan nou heel... zijn heel... je ook stom aan te kijken als je dat zegt. Ja, ja, ja. <laughs> Nobelprijs, dat ja, is toch? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Maar euh, nou, we wensen je heel veel succes, uh, rond volgende week. Wil je ja. er iets over kwijt of zeg je van nou... nou ja, ik hoop dat inmiddels uh, dit media dat er ook wat mensen denken van... Nou, ik ga toch maar op 8, uh, 8 oktober. Ja, ja. En iedereen is welkom. Je hoeft niet een speciaal veteraan te zijn. Je mag ook... Oh, je mag ook. Maar moet je, je dan ook aanmelden? ook aanmelden? bij, bij de burgemeester? Of, of, nou ja, als je wil, dat nee, is alleen voor veteranen? Als je een hapje mee wil eten, dat is wel handig als je, je aanmeldt. Ja, dat is ja, waar, ja, ja, ja. En dat kan uh, bij de burgemeester, maar dat kan ook bij mij. Ja, begrepen. Nou, dat leuk. Ja, Want ja, jij hebt ook een e-mail, e Ja, ik heb hem niet bij de hand. Nee, Hero. Hero@kazema.nl i r, -R, -O r -O. At .nl. Dan komen ze me ja, in. Nou ja, goed. Ik hoop dat je een hoop uh, uh, mensen zult krijgen. En dat er wat uh, hoop op mensen zullen komen. En dat het gezellig wordt. Nou ja, net zeggen, we gaan een gezellige dag maken. Ja, daar gaat het ja. toch ook om? We, uh, ja hoor. Ja, dus, Meestal uh, uh, tegen het doen we even En hoe, laat, hoe laat begint het? 11 uur. 11 uur? En dan, dan elf uren, tot 11 uur is dus de inloop En om 11 uur beginnen we met het programma. En tot hoe laat? Ja, om de half één is de maaltijd. En dan. Uh, zien we wel hoeveel het gaat. Ja. Meestal ja. ja. zitten we nog met een aardige club eh, nog even met pietieren ja, en dan wordt ja, het dan met twee of drie uur. Kan ook vier ja. uur worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus we zien het wel. Samen allemaal. Ja, <laughs> Maakt niet uit. Nee, prima. Ron, <laughs> hey, hartelijk bedankt. Ja, Ik wens je heel veel succes volgende week. Dankjewel. je wel. En uh, nou ja, ik hoop dat je het nog jaren kunt volhouden, wat dat betreft. Ja, dat hoop ik ook. Als het niet ben je ook welkom. Ja, ja nee, dat zou kunnen, maar ja, het is een drukke dag als de nee, zaterdag. Ja, ja. Maar ja, goed. Maakt het ook niet uit. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt, Ron. Heel ja, We spreken elkaar. En een fijne dag. Okay. Dank hè. Bye bye. Dit is ZFM Antwoord. klopt van koor. Ride like the wind. Een burlend het hoorde ik hier volgens mij. Ja, maar dat is uh, misschien wel heel toepasselijk voor ja, het uh, want, volgende onderwerp. Ja, want de herfst is ingetreden. En, uh, uh, en dat is altijd een interessante periode. Ook in de duinen en uh, de paddenstoelen schieten letterlijk uit de grond. En de herten uh, gaan, gaan deze geluiden maken. Die gaan beurlen. En we hebben daarover aan de, uh, aan, aan de, aan de lijn Ronald Cassé van IVM Nat Natuureducatie Educatie zuid kennemerland Dat klopt hè. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dat klopt. Ja, ja hè? En... Ja, ik dacht al even dat een van jullie zwaar getafeld nou, ja, was. Nou, inderdaad, dat heb ik toevallig gisteren ook, maar <laughs> ik, was, ik was het niet in ieder geval. Nee. <laughs> maar de, de geluiden kwamen bekend voor hem niet. Ja, die komen zeer bekend voor. Ja. Die, uh, je moet je voorstellen, die dammerken die, die mannetjes beginnen zich al helemaal op te blazen. Ja, hè? Er uh, wordt flink gegeten en uh, ja, dat wordt echt tijd voor de, voor de brons, Dus die gaan uh, krachten meten met elkaar. ja. ja.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 zo verwond uh, dat uh, ja dat hij er ook echt uh, dat hij er echt bij om komt het ja. Geval, ja. Als er eentje een, een, een scherp uh, iets in zijn kop krijgt of zo, ja, dan kan ja. het, dat kan ja. natuurlijk ja. gebeuren. Ja. Ja. Ja. Maar over het algemeen, uh, ja, ze raken er altijd wel gehavend van. Maar ja. over het algemeen uh, is, het, uh, is het allemaal minder heftig dan dat er doden vallen. Het dus zijn ook flinke beesten, hè? Ja, zijn, ja ze uh, zijn best groot. Ja, ja ze ja. zijn groot. En ja. als, je, als je er zo uh, uh, vlakbij staat, uh, als je door, uh, door de, door de waardleiding loopt, dan uh, dat is dat wel heel imposant.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 Uh, bij uh, de, de, ja, dat heet de Redoute. Dat is uh, helemaal vlak voor het dorpje Spaak. Mm -hmm. Als je vanaf de Arnhemse kant de dijk net voor het dorpje links is een parkeerplaatsje... en daar verzamelen we... dus stoppen we de oude IJsbaan, ja. of niet daarom niet? Ja, klopt. Ja, ja, nou, daar is het. Oké. Okay. Ja, ja.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 als je even googelt op IVN, ja, dan, dan, dan kom je dat zo. Je he? ja. ja, Nou, het is ja. een drukke tijd, druk weekend, volgende weekend hartstikke leuk. En ja. uh, mag ik jou hartelijk bedanken, Ronald, uh, voor jouw tijd. En uh, ja. nou, wellicht uh, binnenkort uh, spreken we elkaar nog een keer. Hartelijk bedankt dat in ieder geval. ja? Nou, ik, ik wens jullie ook een goed weekend. Ja, en hartelijk bedankt. De hoor. Uitzending, hè? Ja, goed zo. Dank Prima. je. Dag Ronald. Bye-bye. Okay, bye. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het, voel het ritme van ZFM.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 Once a young American, standing right through the picture window, she finds a slinky back upon on. He calls as he passes a void in the sting. a bitch, she's taking the pain. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song. She cries, where a of the poppers, is gone. Oh, David Bowie En daarvoor hadden we wat, uh, nog wat uh, fijne beurlende herten ja, ja, ja. van Core.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 Zandvoort. Gewoon een voedselbank. Ja, oh ja, ja. Of ze hebben een zandvoetpas. Nou ja, zandvoetpas inderdaad. Dat zegt al genoeg. Ja, maar het heeft, wat, wat, wat, wat kost een gemiddelde hond? Uh, om, om de hond te kopen? Om nee, te om, om, als je die hond hebt. Om, om, om eten te geven. Ja,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 Soms hebben we een potje. Nou ja, als het iets kleins is, dan kunnen we wel helpen. Ja, als het iets voor 60 euro is, Precies. is het nog wel zoiets. Ja, ja, maar ja soms hebben we zo'n potje. Maar soms is het wel aanzienlijk duurder he, bij, ja. he, met een operatie. Dat is een groot probleem, ja. ja nou, er zijn er wel vragen. fondsen in Nederland. Je hebt onder andere Dier en Armoede. Aha. En die hebben een website. Oh, die en bestaat ook? Die, ah. Dat bestaat. Dit is een uh, organisatie uit Friesland. Ja, Um, die kun je aanschrijven. Dan moet je mm -hmm. wel echt volledige uh, openheid, zeg maar, van, openheid van zaken geven. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, jullie zijn jullie niet, niet aangesloten bij een landelijke organisatie? Nee, helemaal niet. Nee. We zijn ook niet officieel. We zijn geen officiële stichting. Um, dat was de Dierenvoedselbank wel. Ja, nou ja, ja. Dat is, dan krijg je te maken met notariële actes en uh, bankrekeningen. Uh, wij zijn in ieder geval nog niet zo ver of het eruit van gaat komen. Weet ik niet. Mm -hmm. We proberen het echt een beetje in zand voor te houden. Ja, ja Benveld, Bloemendaal, dat maakt allemaal niet zo uit. Ja. Want hoeveel mensen maken er nu gebruik van? Heb je een idee? Nou, ja, een ik denk, al, ik, nee, dat valt nu nog mee. Uh -huh. Misschien zijn het er 20, 25. Sommige mensen heel incidenteel hè? die ja, ja, komen ja, ja, een paar ja. keer per jaar. Ja. Als het even moeilijk gaat. Andere uh -huh. mensen iedere maand. Ja.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 Ik wil voorbij zien komen. Uh, daar kunnen ze lid van worden. Maar ze kunnen gewoon ook via mijn eigen Facebookpagina. Astrid Foren heet ik. Kunnen ze mijn berichtje sturen. Okay. Heel veel mensen doen het via een tikkie. Okay. Maar het oh, maakt ja. niet uit. Contant geld ja, of wat dan ja. ook. Iedere ja. euro is welkom. Hartstikke ja. goed. Nou ja, ja. We, we, we hopen dat je een hoop uh, steun krijgt daarvoor. Ik bedoel, heb je zelf huisdieren? Ja, driehonden. Okay. <lacht> driehonden? Ja. Het nou ja, altijd anderhalf, want twee zijn er heel klein. Okay. Maar eentje uh, maar is heel groot en die eten een hoog. Nou, die is niet heel groot. Het is een middelgrote hond. Die is <laughs> okay. wat ze zijn allemaal al wat ouder. Nou, heel veel sterker en succes met ja, de stichting. Dankjewel. Altijd, het enige als het wat de stichting we, wordt. Ja, als het de stichting ja. wordt. Wat we nu nog nodig hebben, dat zijn plastic bakken. Oh, plastic, Ik plastic bakken, bakken. oké. Okay. Dames ja, en heren, even naar Astrid voor plastic bakken. Ja, Plastic bakken, boksen waar we de ja. spullen in op kunnen bergen. Okay. Nou ja, zoek op dit voor een Facebook en dan kom je eruit, neem ik aan. Ja, dat denk ik wel. Hey, hartstikke bedankt, uh, als dat je naar een studio wilde komen. Ja, het is voor jou een heel klein, ook heel klein wandelingetje. Ik dus, woon om de hoek. <laughs> ja, nou, ja. Hartelijk bedankt in ieder geval okay. en heel veel uh, succes met je, met je, je stichting. Uh, Oké. Okay. One ticket, please. Well, I'm everybody here. Hey, what's going on, man? Yeah.